9 uur en net wel met het NOS-journaal. De Amerikaanse marine heeft voor de kust van Libië kruisraketten afgeschoten. Doel was het Libische afweergeschut, met name rond Tripoli en Misrata. Volgens de Libische Staatstv worden burgerdoelen in de hoofdstad Tripoli... door westerse strijdkrachten onder vuur genomen. De VS stelt zich tot dusver terughoudend op in de acties tegen Libië. Frankrijk en Groot-Brittannië nemen het voortouw.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 In de Eredivisie Voetbal zijn vanavond vier wedstrijden. Eén daarvan is al afgelopen. NAC Groningen werd 1-0 voor Groningen. Door een doelpunt een kwartier voor tijd van Granqvist. Het weer het is helder en vanavond wordt het snel kouder. Met vannacht lichte vorst en mogelijk mistbanken. Morgen overdag droog, vrij zonnig. En met een graad of 11 iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. De wet van Oom.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 Guus Meewes kan er zo mooi over zingen, maar het romantische beeld van het platteland is vervangen door de werkelijkheid van megastallen en stankoverlast. Burgers proberen er iets tegen te doen, maar de boeren winnen het toch, met steun van lokale bestuurders. Zembla met Het Stinkt in Brabant. Vanavond half elf bij De Vara, Nederland 2. Stadio. Nogmaals goedenavond. Laten we eens kijken of er ergens nog iets gebeurd is tijdens het nieuws. Henkok eh, bij Heracles tegen Heerenveen. Ik heb het idee dat je een bruin vermoeden hebt dat er hier gescoord is. Jawel, er is nog twee keer gescoord. En de stand is 4-1 in het voordeel van Heracles. Allereerst een doelpunt, een kopbal van Van der Linden, de centrale verdediger van... Herkes was mee naar voren gegaan. De voorzet komt vanaf de rechterkant van de linnenkop binnen. Ik keek al even met een oogje naar Stoer Elkaard. In die situatie naar de doelmaal. Maar bij het vierde doelpunt een geweldig misverstand tussen Koning en Stoer Elkaard. Stoer Elkaard komt uit zijn goal. Overtoon maakt een soort van pirouette. Douglas loopt gewoon door en kan de bal in het lege doel transporteren. Een geweldige blunder van Stoer Elkaard. Die had gewoon op zijn doellijn moeten blijven staan. Die had zijn doel nooit mogen verlaten. 4-1. Ik durf te zeggen dat Heerenveen geklopt is en dat Heracles over Herenveen heen gaat in de competitie. Waar blijven de doelpunten bij VVV-Willem 2? er niet mee. Weet jij het, weet ik het. Kwijn kwartiertje op de klok in de tweede helft nog altijd. Inderdaad 0-0. Lasnik met een mooie bal gezien. Vanaf de punt van het strafschopgebied... een vrije trap aan de rechterkant van het veld. Met links ingetrapt richting de verre hoeken uitgeschoken hand van Bejois. Voor kwam de 0-1. Het is 0-0. De eerste wedstrijden zijn als de goal al na twee of drie minuten valt... en daarna helemaal niks meer. het van der Maden. Ja, zeker omdat de graafschap moeite heeft om het spel te maken. In Nijmegen staan ze inderdaad nog steeds achter door de goal. Heel vroeg gemaakt door Leroy George in de wedstrijd tegen NEC. Ook al een tweede goede... Poging gezien van NEC op 2-0. Een schot van Rick ten Voorde van een meter of 18. Schamte op de bovenkant van de lat. De graafschap dus in Nijmegen nog steeds op achterstand. Typisch Nederlandse zaalkorfbal. Fortuna-PKC, Frank Vieluit. PKC had een voorsprong van drie punten. Maar Fortuna heeft Barry Schep. Hij maakte eerst dezelfde aansluitingstreffer 17-18. En vervolgens maakte hij de actie waaruit Segaar 18-18 kon maken. Het gaat volledig gelijk op in de Fortuna-hal tussen Fortuna en PKC. Come out, Virginia, don't let me wait. You Catholic girl, start much too late. All oh, but sooner or later it comes down to fate. I might as well be the one. Well, they show you a statue. Told signal I'll throw you the line stained glass curtain you're hiding behind never lets in the sun darling only the good Much more fun. You know that only the good die The good die young van Billy Joel. Het gaat natuurlijk om VVV Willem II vanavond. Racht er niet mee. Nou, kom op. Laten we eens kijken naar doelpunten. 0-0, 28 minuten nog. En Leemans na een vrije trap van El Akjoui -E, staat buiten spel. Duurt even voor Braam haar fluit. Maar de vlag was al lang omhoog gegaan. Hij stond daar vrij. Maar dat is dus achteraf niet zo gek. En uh... De bal moet terug naar de verdediging van Willem II. Want daar werd dus dat buitenspel geconstateerd. Het is uh, Kujovic, de doelman, die heeft opgepakt. In Wat inmiddels wel een rommelige wedstrijd is op een ook matig bespeelbaar veld. Alhoewel ik me afvraag of dat nou heel veel debet is aan het uh, spel van beide ploegen. Zojuist dus een moment gezien met Boymans en Swinkels. En daar probeerde Boymans toch even een kaart... Uh, ...te ontlokken bij de scheidsrechter. Swinkels had hem dan moeten krijgen voor een elleboogstoot. Maar ja, maar wie durft Swinkels nog een kaart te geven? Ja, nou ja, daar kwam hij in de eerste helft goed mee weg... ...toen er een duel was met uh, Chula, Want uh, daar dacht Brahma misschien wel vooruit... laat ik het een keer niet doen. Terwijl het misschien best had gekund. Het is 0-0. Henk, wat is er aan de hand bij jou? Nou, het is 4-2 geworden door het doelpunt van, van Haglund van, van Heerenveen. Het is een, een aardig doelpunt. Dan komt die bal gewoon naar binnen schieten op een voorzetje vanaf de linkerkant van het veld. En kennelijk was de concentratie even weg bij de verdediging van Heracles. En Haglund, die kon die bal heel gemakkelijk binnen schieten. 4-2 is het nu. Ik heb er nog even over nagedacht. En het kan geen toeval zijn wat Heracles hier allemaal presteert. Kijk even naar de linkerkant trouwens. Van Heracles Everton is daar weg. En ik wilde even zeggen: gaat die aanval nog door in het 16-meter gebied? Of wordt de bal nog door de doellijnen gewerkt? Nou, hier of in elk geval uitverdedigen. En met toeval bedoel ik dat Heracles heel veel scoort in de laatste wedstrijden: 6 tegen Vitesse, 4 tegen Groningen, 4 tegen Excelsior. En nu ook al 4 tegen Heerenveen. Dat is 18 doelpunten in een viertal wedstrijden. Het is een hele leuke ploeg waar in de laatste jaren nauwelijks wijzigingen hebben plaatsgevonden. Alleen een andere keeper bijvoorbeeld in de goal Pasveer. Het is snel, het is beweeglijk, veel lopende spelers. En dat maakt het heel aantrekkelijk om naar het spel van Heracles te kijken. Het is 4-2, we hebben 67 minuten gespeeld. Leuke wedstrijd, goede wedstrijd vooral van Heracles om naar te kijken. En Ragnar, neem jij maar weer over. Je hebt ook in ieder geval heel veel doelpunten. Daar wachten we nog steeds op. Inmiddels nog 25 minuten tot het einde. Wanneer wordt er risico genomen? Bijvoorbeeld door Gert Heerkes met wissels. Die zijn er bij Willem 2 nog niet geweest. Ingooien aan de zijkant van Lasnik. Meter of tien bij de cornervlag vandaan. Bal gaat terug tot bij Marlon Pereira. Wordt dan naar voren geschoten. Maar bal is te hard voor Janga. En dus is daar doelman Kevin Bejois van VVV. VVV valt me tegen. VVV is de ploeg die toch... Ja, best aardig kan voetballen, zeker in thuiswedstrijden. Maar er gaat allemaal weinig uit van de ploeg van uh, trainer Wilboese. En met name ook voorin met Boymans. Hij heeft er uh, weliswaar een hoop in liggen, een stuk of negen. Maar scoorde nog niet in 2011. En de dingen die hij vandaag doet, die lijken eigenlijk ook nergens naar. Hij zit niet in de beste fase, de centrale spits van VVV. Timmy Stela ontvangt de bal die bij de keeper van VVV was bij Bejois. Leemans krijgt hem nog bij Moussa. Dat is allemaal priegelwerk. En dus zit jan van der Heijden ertussen met een uitgestoken been. Ingooi is wel voor VVV. Halverwege de helft van Willem II. Aan de rechterkant Moussa is gaan lopen. Moussa ontvangt, draait hem voor zijn linker. Dan is er achterin geen enkele, zijn er achterin geen enkele problemen voor Biemans. Want die schuift de bal weg bij Boymans. Overtreding dan van Leemans in het duel met Richters vlakbij de middenlijn. Want daar was de bal terechtgekomen en Willem II krijgt de vrije trap mee van scheidsrechter Bramhaar. Die tot nu toe trouwens in deze wedstrijd nog helemaal geen enkele gele kaart heeft te hoeven trekken. En buiten zo'n akkefietje, zojuist even met boymans en Swinkels, is het ook niet echt een hele gemene wedstrijd. Behouden is dat moment van Gravenbeek die er met rood vanaf had gemogen. na een harde trap van Ojo die niet verder kon in de wedstrijd. Maar je verwacht toch ook wel opstootjes, ruzie op het veld. Voorlopig niet, de bal op het middenveld nu weer. Achterin, teruggespeeld naar Bejois. En zo sukkelt het allemaal een klein beetje voort in die tweede helft. 23 minuten nog ruim. 0-0 in de koel bij VVV Willem II. Hoe leuk is NEC De Graafschap? Rieset van der Made. Nou, het is uh, niet geweldig. NEC leidt nog altijd 1-0 door de vroege goal van Leroy George. NEC controleert de wedstrijd, voetbalt wat makkelijker dan uh, de Graafschap. heeft het meeste balbezit en nu ook weer aan de rechterkant van het veld met uh, Sibum wordt opgejaagd door Cuiala. Bal gaat dan de rechterkant van het veld naar Châtel. maar dan balverlies bij de Nijmegenaren. Rozen kan overnemen, maar weer zo'n wilde trap naar voren. Het lijkt uh, nergens op. Zeker de opbouw niet van uh, de Graafschap in de eerste uh, 27 minuten van uh, dit duel. Dan NEC weer over de linkerkant van het veld. NEC dat nog maar één keer verloren heeft sinds de winterstop. Dat gebeurde in Den Haag. 5-1 nederlaag. En nu de aanval via Ten Voorde. De spits die dus Vlemings vervangt. Terug op Sibum. Dan naar de linkerkant van het veld. Naar Amieu. De linksachter. En die dan weer helemaal terug naar Ramon Zomer. Bargas, die weer eens in de basis mag beginnen bij de Graafschap, jaagt wel. Maar met veel overtuiging gaat het allemaal niet. En dan weer wat ruimte voor NEC op de helft van de Graafschap met Châtel. Nu de bal naar de rechterkant. Met een steekbal wordt dan Rick Ten Voorde gezocht. Bal Vast uh, spits, doelgericht en uh, al... Heeft, hij heeft al een aantal keren laten zien dat hij aardig kan voetballen. Een goed schot uh, geplaatst op de bovenkant uh, van de lat. En hij was ook uh, betrokken bij die vroege goal van George. Met een hakballetje gaf hij de bal terug op Schöne. De oudspeler van de Graafschap en hij met een voorzet bij de tweede paal. En waar George dus helemaal vrij stond. Het is NEC dus dat het meeste balbezit heeft. Vorige week 2-2 gespeeld tegen uh, PSV. Graafschap won thuis van uh, Ado Den Haag met 1-0. Maar de Graafschap uit en thuis, dat is ook dit seizoen weer een uh, groot verschil. Lange bal. De bal gaat nu van NEC naar de rechterkant van het veld, naar Chatelle. Kijken wie voorin in het strafschopgebied meekomen bij NEC. Dat is alleen ten voorde, maar de bal gaat via Chatelle over de achterlijn. En dus een doelschop voor de graafschap voor Boy Waterman. Een half uur bijna gespeeld in de Goffert. En de graafschap dus op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Leroy George. En wij gaan het even hebben over de ontwikkelingen in Libië. Eerder hoorden we dat er vanaf een Amerikaans marineschip één of meerdere kruisraketten zijn afgeschoten op Libië. Correspondent Ron Linker in Washington. Ron, betekent dit dat er toch een tandje bij gaat nu? Uh, nou ja, het tandje erbij gaat. Uh, het is, betekent in ieder geval dat de operatie tot nu toe volgens schema verloopt. Dit was ook wat uh, men hier heeft laten doorschemeren bij het Pentagon... dat de volgende fase zou zijn. Een aantal Tomahawk-raketten zijn afgevuurd vanaf uh, Amerikaanse schepen voor de kust. Bedoeld zou je kunnen zeggen om het luchtafweer van Gaddafi uit te schakelen... rond twee belangrijke Libische steden, waaronder de hoofdstad Tripoli... in wat ze hier al zijn gaan noemen Operation Odyssey... Dawn, Oftewel, de ochtend van de Odisse. Ja, zo doen Amerikanen dat, ja. dat weet je. Die krijgen ja. al die operaties uh, een naam. En ze hebben ook al een vervolgstap aangekondigd. Want wat ze hierna kunnen gaan doen... is het, is het uitschakelen van de Libische radarinstallaties... met behulp van Amerikaanse vliegtuigen. Dus dat is... Althans volgens schema wat de Amerikanen tot nu toe hebben gedaan. Maar je hebt wel gelijk, het is de eerste keer... dat de Amerikanen ook actief hebben deelgenomen aan uh, de strijd. Ja, en het leek er toch op dat Obama zich wat terughoudend zou uh, opstellen... en, en het mm. voorlopig even aan de Fransen en Engelsen zou overlaten. Ja, en dat heeft hij ook uh, gedaan, hè, zou je kunnen zeggen. Het waren de Fransen die de actie aankondigden. Hè, president Sarkozy kreeg in uh, Parijs uh, alle gelegenheid om het aan te kondigen. Het waren Franse vliegtuigen die als eerste uh, tanks van Gaddafi beschoten. En uh, ja, nu die eerste uh, strijdschermutselingen zich hebben afgespeeld... is het tijd voor de Amerikanen om ook van zich te doen laten spreken. Hè. De Amerikanen hebben natuurlijk unieke capaciteit. Ze hebben voldoende schepen in de regio. Uh, de USS Barry en de USS Stout... Om, uh, om, om deel te nemen aan de strijd. En dat is dus nu dan ook gebeurd. Maar wel op het tweede plan. M dus niet als leading nation? Nee, dat klopt. Obama was daar ook, ja, mag wel zeggen, in zijn lichaamstaal heel erg duidelijk over. De president nam bijvoorbeeld gewoon zijn schema door af te reizen naar Brazilië. Een geplande staatsreis naar Brazilië. Die heeft hij niet afgebroken voor dit conflict. Dus alles gaat gewoon door. En Obama hield een persverklaring daar straks van, nou, ik zal zeggen, bijna tien minuten. En nog geen minuut was er gewijd aan de oorlog in Libië. Dus Amerika doet zijn best om te laten zien. We steunen deze militaire operaties. Maar anders dan in Irak, anders dan in Afghanistan... zijn het niet de Amerikanen die de leiding hebben genomen. Nee, Obama heeft wel gezegd dat hij later vandaag nog een uh, verklaring zal afleggen. Is er al enigszins uh, te verwachten wat hij daar zal zeggen? Uh, nee, want uh, het is uh, een geplande verklaring. Dit was opgenomen in het programma voor Brazilië. Die reis die al maanden van tevoren is gepland. Daarin stond dat president Obama inderdaad een speech zou gaan houden. Die gaat hij houden. Ongetwijfeld zou hij daar... Nou, misschien wel weer wat gaan wijden aan de oorlog in uh, Libië. Maar we moeten afwachten wat hij daar gaat zeggen, Ronald. Ron Linker, bedankt. We gaan naar uh, niet meer. VVV Willem 2. 19 minuutjes nog en het is nog altijd 0-0. Wel gewisseld, maar eerst kijken naar deze aanval van VVV. Diepe bal op Moussa, je dichtgelopen achterin. Kujovic krijgt de bal, wijfelt even, maar schiet hem dan wel weg voor de voeten van Moussa. Wissels, het ziet er een beetje uit als 3-2, 3-2 ja, een... bij uh, Willem Tweestrie, Hafka nu samen met Janga voorin. Drie man daarachter, dan weer twee controlerende middenvelders en drie verdedigers. En een wissel ook bij de thuisploeg waar nu Ocebo als spits erbij komt en Kullen ervan afgaat. Ook daar kan wel wat peper worden toegevoegd in de voorste lijn. Dat is nu precies wat gebeurt met het inbrengen van Ocebo die dat dit seizoen al een paar maakte. Maar toch altijd nog een onberekenbare, onberekenbare speler is. Hij maakte er tot nu toe trouwens twee. Ingooi van VVV. Naar nou, die trap van Kujovic. Oeshebo. Eerst een goede actie. Legt de bal terug op El Akshaoui. Die de ingooi nam. Maar zijn voorzet is aan de lage kant. Oeshebo dan weer. En een uh, duel met uh, Biemans. Biemans loopt de bal dan over de zijlijn. En dat betekent voor het VVV. Een meter of tien bij de cornervlag van een uh, ingooien op. En dat mag El Akshaoui. Die mag een klusje voor zijn rekening gaan nemen. Geeft hij de bal nu aan Leemans. Ja, dat is wat hij doet. Leemans maakt de bal droog. En gaat zo te zien een verre voorzet verzorgen. Een ingooi dus eigenlijk. Een bal richting Oushebo. En daar komt hij inderdaad terecht. Boymans zit er niet bij. En dan kan Willem II wegtrappen. Dat doet in ieder geval Swinkels, de aanvoerder. De droogte van de middenlijn loopt de bal over de zijlijn heen. En daar kwam Willem II dan een keertje goed weg. Maar het moet gezegd, die ploeg van Gert Heerke speelt gecontroleerd. Speelt geconcentreerd. Geeft nauwelijks iets weg. Even een hachelijk moment dus zojuist. Maar deel op twee verdient vanavond meer dan een 0-0. Ingooi genomen, bal gaat naar El Axi. Buitenkantje voet richting Boymans, ingegrepen door Swinkels. Bal naar voren richting Strihavka. Maar dan kan VVV verdedigen. Nog altijd bij de gelijke stand geen doelpunten. Minuut 74 tikt inmiddels. Is het vlak voor de tijd nog steeds spannender voor Tuna PKC, Frank? Het is ontzettend spannend. 21-20 is het in het voordeel van PKC dat met deze stand dus zeker vierde gaat worden in de Korfbal League. En dus de kruisfinales mag gaan spelen. Maar daar valt hij dan eindelijk voor Ekelmans. Hij probeert het echt al een minuut of 7, 8 om die bal in die korf te krijgen. Het lukte maar niet, hij werd er moedeloos van en met hem al het publiek in Delft. Maar uiteindelijk maakt hij 21-21 en gaan we een time-out krijgen van PKC. Want 21-21 is natuurlijk voor hun niet goed genoeg. Ondanks het feit dat zij uh, daar Suzanne Struik hebben die al 7 treffers op haar naam heeft staan. Zij is de meest scorende dame in de Korfbal League. En uh, zij doet het prima. Maar de laatste minuten stond ook zij droog. Ook haar schoten miste allemaal doel. En nu moet het dan in de laatste 1 minuut en 17 seconden exacte speeltijd gaan gebeuren. De laatste 5 minuten in het korfbal van iedere helft gebeurt in exacte speeltijd. Dus mocht er een time-out zijn of mocht er een blessure zijn, dan gaat die tijd stil. En nu moet PKC het gaan doen. Met bijvoorbeeld in de aanval Richard Kunst. Vorige week pas 18 jaar geworden. Een van de hele grote talenten in het Nederlandse korfbal voor PKC. Daar waar de dames de routine hebben. En de jongens het enorme talent. Daar komt het schot van Kunst. Het gaat over de korf heen. En dus kan de hele aanval opnieuw worden opgezet. Is het Medi Tims die de bal opnieuw aan kunst geeft. Opnieuw die bal omhoog. En dan moet de rebound komen van Seijstermans. Dat lukt ook nog prima. Dus PKC nog altijd in de aanval. Rustig opnieuw opbouwen. Er komt een nieuwe schotklok. Want ook dat hebben we natuurlijk in het korfbal. Waardoor je weet, die bal moet een keer op een gegeven moment tegen de korf aankomen... Om, dus moet je redelijk bij tijd schieten. Kunstgoede schijnbeweging. Moet het schot opnieuw komen en dan krijgt PKC weer een nieuwe schotklok als ze de rebound hebben. Dat gebeurt niet. Arjen Tijl neemt over voor Fortuna. Neemt ook tijd voor Fortuna. Want Fortuna wil in ieder geval uh, niet verliezen. Dat is wel duidelijk in de laatste halve minuut van deze wedstrijd. Barry Schep in de aanval voor Fortuna. Hij moet het nu gaan doen. moet de overwinning binnenschieten. Hij heeft het gezegd. Wij gaan winnen van PKC. Wij laten zien dat wij geen thuissyndroom hebben. Maar dan wordt de bal verdedigd gegeven en is PKC blij. En Fortuna kijkt verbaasd naar de scheidsrechter. Wat doe je nu? En dan krijgt de ploeg het paardrecht zomaar nog een kans. Om deze wedstrijd binnen te slepen. Moet het wel snel gaan gebeuren. Vijf seconden nog op de klok. Iemand moet gaan schieten. Gaan ze het doen of laten ze het erbij zitten? Seijstermans mag het schot doen. Hij mist alles. De bal uh, gaat langs de korf heen. Maar bij PKC zijn ze blij. Eén puntje hebben ze overgehouden aan deze wedstrijd. En daarmee zijn ze blijkbaar. Want ze zijn wel enorm blij. Volgens mij uh, moeten ze nog even afwachten wat Blauw-Wit doet. Want het verschil is drie punten. En met deze overwinning of met deze met dit gelijke spel tillen ze het naar vier punten, maar Blauw-Wit speelt vanavond ook nog 21-21. Fortuna weet weer niet te winnen in eigen huis en PKC neemt een puntje mee. Uit Delft. 21-21 is de eindstand. NC de Graaf staat van de mazen. 1-0 in Nijmegen, 37ste minuut en NEC de betere ploeg in deze wedstrijd. Maar de graafschap in de laatste 5-6 minuten gooit de schroom wat meer van zich af. Een enorme kans voor Juri Rozen. goede voorzet van de linkerkant van Hugo Bargas. En van heel dichtbij schoot Rozen de bal over, dat was de beste kans voor de ploeg uit de Achterhoek. De graafschap dus iets gevaarlijker, een gele kaart zojuist gezien voor de fin Yuzi Kujala die weer een basisplaats heeft. Maar NEC leidt dus nog altijd met 1-0. Sillissen de keeper schopt de bal nu hoog richting Ten Voorde. Die wordt bewaakt door Broekhoff en Buys. De twee centrale verdedigers van de Graafschap. En dan is het Lasse Schöne de meest creatieve speler bij NEC. Opening nu naar de linkerkant van het veld. En dan kan NEC weer komen. Met uh, Amieux, de Fransman, gaat uh, het gebied binnen. Wordt dan neergehaald door Rozen. Maar Jansen doet niks. Laat het spel doorgaan. Was toch een overtreding van Jurie Rozen volgens mij. Dan is het Davids weer voor NEC. Die de bal heeft uh, opgepikt in de 38 e minuut van de wedstrijd. 1-0 dus door de goal van Leroy George. En NEC het balbezit met Chatel. Chatel kort op Schöne. Schöne met wat ruimte. Wordt verdedigd door Purl. Frenkel. Dan de bal naar George. Opening van Schöne is goed. Naar de rechterkant van het veld. Kan een uh, schot komen nu van uh, Sibum. Geeft de bal wel voor. En dan gaat de bal toch via een verdediger van de graafschap. Dat is Thies Evers over de zijlijn. De graafschap mist zijn uh, rechts, rechtsbek al sinds een uh, minuut of twintig uh, uh, geleden. Viel uit met een uh, liesblessure. En voor hem nu in de ploeg de jongen. Twintig jaar is hij pas Thies Evers. Die overigens Afgelopen week is opgeroepen voor Jong Oranje. Dat wordt zijn eerste keer. Ingooi voor NEC met Amieux naar Scheunen. Dan is het Buis die de bal over de achterlijn werkt. En krijgen we weer een hoekschop voor NEC. Het is geen beste wedstrijd tot nu toe. NEC wel iets beter. Wint meer duels. Voetbalt wat makkelijker dan de Graafschap. Maar de kans voor Jurie Roos een minuut of drie, vier geleden. Die had het toch echt ingemogen. Vrije trap gaan we krijgen voor NEC. Voor Lasse Schöne. ...waar scheidrechter Jansen dus een overtreding heeft gezien. De voorzet is aardig, wordt weggekopt door Meijer. De bal is nog altijd niet uit het strafschopgebied verdwenen. En dan wordt er weer een overtreding gemaakt door een speler in dit geval van NEC. En dus een vrije schop voor de graafschap voor Boy Waterman in de 40ste minuut van dit duel. 1-0 e nog altijd de voorsprong in deze Gelderse derby voor NEC. Het is ruim 10 minuten voor tijd bij VVV Willem II nog altijd 0-0. Als je dan Willem II bent, Ragnar, wat moet je dan doen? Moet je dan alles op alles gaan spelen of denken na... Nou, het? Geluid... Blijft dan pakken we die vijf punten ook nog wel? Nou, ik denk dat ze uiteindelijk voor het laatste zullen kiezen, hoewel ze dus wel aanvallend hebben gewisseld. 0-0 staat het inderdaad en uh, het wordt af en toe wat onvriendelijk. Nu ligt er ook weer eentje op de grond, Moussa, verhoogde van de middenlijn na een duel met Pereira, die dan de bal heeft hem niet wil afgeven aan Leemans, die zojuist ook boos was op Lasnik, omdat die aanliep tegen zijn hoofd in het voorbijgaan. Even de knie van Lasnik op het hoofd van Leemans, allemaal momenten waarom eigenlijk wordt gesmeekt om een kaart, maar waar spelers toch vaak mee wegkomen. Dat soort dingetjes een aantal keren wel gezien in deze wedstrijd. En Oushebo, is dat bijna vergeten, met een geweldige kans. Ik zei al eerder, hij is onberekenbaar. Moussa haalt de achterlijn aan de linkerkant, legt de bal terug. Ja, dan is het een kwestie van binnenschieten, maar de bal ging over de goal heen. De vrije trap is nu genomen, bij de middenlijn nog. En het was Timicella, bal wordt verdedigd bij Willem II. Toot gaat er als eerste achteraan, heeft hem ook Moussa dan. Moussa, Moussa in de as van het veld. Draait hem naar zijn linker, zet Boymans vrij. Boymans en bijna nog door onder Kujovic, maar die heeft hem. En dat is uh, het moment geweest voor Boymans tot nu toe tenminste. De snelle uittrap van Kujovic richting Striafka. Slechte balaanname, steeds van de ingevallen spits. De afgelopen weken ook al is de bal nu ook kwijt. En Ocebo... De hoogte van de middenlijn met een actie die ik als verdedigend zou willen typeren. Want hij heeft in ieder geval de bal schieten over de zijlijn via een been van een tegenstander. El Akshawi neemt de ingooi. El hoge bal naar voren. Zoeken naar uh, mensen in de voorste linie. Bijvoorbeeld uh, daarvoor in Boymans komt er nu niet aan. En dus weer een ingooi omdat hij een tweede bal heeft geraakt. Uchebo. Uchebo geeft de voorzet. Daar is Pereira. Moussa stond achter hem. Net in het strafschopgebied nog, maar krijgt de bal niet. Sela ter hoogte van de middenlijn grijpt in. En dan is daar Lasnik weer met zijn vriend tussen aanhalingstekens Leemans. VVV komt hier als winnaar uit en Moussa weer in balbezit. Twee mensen voor zijn neus, eentje is Levchenko. Levchenko is de bal kwijt, dan moet hij koppen. Dan is daar Lasnik die mee verdedigt. en Sela houdt Lasnik de Oostenrijker eventjes vast. Een paar meter bij de punt van het strafschopgebied vandaan. Levert Willem 2 inmiddels in de 82e minuut. Nog een vrije trap op en daar meldt Kujovic zich voor de keeper. Veel mensen van Willem 2 nu op de helft van VVV. Hopen op een lange bal van de keeper. Die komt er inderdaad. Kujovic richting Janga verliest het wel van de recht. Speelt dan een sterke wedstrijd. Janga, niks op aan te merken. Leemans met de bal in de diepte. Maar het gaatje wordt stuk gelopen, dichtgelopen, beter door Swinkels. Is die bal over de zijlijn geweest? Ja. Dus een ingooi voor VVV. Het is altijd een beetje lastig te zien hier in de koel. Want hier staan allemaal mensen beneden. Dat kan hier nog. En dan ben je eigenlijk een deel van de lijn van het veld kwijt. Als de man die nu de ingooi gaat nemen. Wie is dat? Ik denk Leemans. Ja, daar komt hij vandaan. Uit de menigte. Bal richting Boymans. Verdedigd door Levchenko. Bal het strafselgebied bij Willem II weer uit. En dan kan Janari van der heden een diepe bal versturen. Maar zijn daar voldoende mensen van VVV achterin. In minuut 83. 0-0 nog altijd. En Henk Kok zag al zes goals. Ja, ik heb een heerlijke avond met alle toeschouwers hier in het Poolmastadion aanwezig. En met name natuurlijk de supporters van Heracles. Er staat de vier doelpunten van Heracles en twee voor Herenveen. Hele leuke avond met veel doelpunten. Maar ook met veel leuke momenten. Goed voetbal af en toe van Heracles. Nee, niet af en toe. Ze spelen gewoon een goede wedstrijd. Maar Herenveen heeft af en toe ook goede aanvallen. Maar er wordt weer geweldig geknoeid in de verdediging. Enkele minuten geleden een afspeelfout van Breuer. Was een kans weer voor Heracles. En zojuist weer een prachtig moment van Armenteros. Dat soort kansen ontstaat ook in deze fase van de wedstrijd. Omdat Herenveen moet aanvallen. Feinovic, die invaller bij Heracles stuurde Armenteros weg. Die kon zomaar. Ja, een vrije veld voor zich. Die ging op uh, stoer stoereldegaard af. En hij wilde eigenlijk dit doelpunt nog mooier maken dan zijn tweede. Die was al vrij. Maar in dit geval loopt hij de bal over de uitlopende stoer stoereldegaard heen. En landde de bal op het dak van het doel. Het net bewoog. Velen dachten het is een doelpunt. Maar dat was het niet. Laten we weer even kijken naar de wedstrijd. 4-2. Het is er Kwanza die de middellijn nu overgaat. En dan is er heel veel ruimte. Ook voor uh, de en dan wil ik nog even trouwens één naam noemen, want het wordt weer een overtreding begaan. Het is een vrije schoppen voor, voor Heracles. En dan is het de naam van Bas Dost van Herenveen. Hij is hier doorgebroken, speelt zijn derde seizoen betaald voetbal. En in zijn eerste jaar maakte hij, dacht ik, drie doelpunten. En vorig jaar heeft hij veertien doelpunten gemaakt. En in deze wedstrijd, ik heb Bas Dost eerlijk gezegd niet gezien. Hij viel me één keer op toen hij struikelde over de bal en heel nijdig. Niet die bal wegschopte, maar voor zichzelf even een gat in de lucht schopte. Zo boven zei hij kobbal gaat net over. Gaat net over een kopbal van Everton van Heracles. Nou, dan was het eventueel 5-2 geworden. Maar de spanning is natuurlijk volledig uit deze wedstrijd. 4-2 staat er voor Heracles. En het was een heerlijke avond. Geen 5 december, maar toch een hele mooie avond. Radio 1. Het NOS Journaal. Net dan net wel.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 moet bijna rust zijn bij NEC De Graafschap. Riesit van de Maarden. We zitten in de extra tijd. NEC heeft het balbezit ingeleverd nu bij Rogier Meijer. De middenvelder van De Graafschap terug naar Ties Evers. 1-0 dus door de goal van George en Jansen. De scheidsrechter kijkt al op zijn klokje. 1 minuut extra is erbij gekomen. Meijer nog een keer met een diepe bal richting Rozen. Maar dat mislukt De Graafschap uh, pover in uh, balbezit. En ook verdedigend heeft het de nodige steekjes uh, laten vallen in deze wedstrijd. Meijer nu weer terug op buis. En dan is het afgelopen en leidt NEC na 45 minuten in de golf. Met 1 tegen 0. Dan is het afgelopen, zei Richard van der Maden. Dat kan wel eens voor Willem 2 gelden als ze hier niet winnen, Ragnar. Het zou zomaar kunnen. Maar ik heb het gevoel dat er nog iets gaat gebeuren. We zitten wel in de laatste vier minuten. 0-0 is de stand. En een vrije trap voor VVV met El Aksuï, Halverwege zijn eigen helft aan de linkerkant. Want daar speelt hij. Richting Oushebo. Wint inderdaad het kopduel. Jan-Arie van der Heijden moet aan de bak. Oushebo wint. Inmiddels in de as van het veld. Op een meter of 30. Oushebo gaat lopen. voor uitgestoken been. Krijgt de bal bijna bij Moussa. Dan Boymans. Boymans zit voetbal. En dan raakt hij de bal met de hand. Hij maakt het zichzelf. De spits van VVV knap, vrij, maar raakt de bal blijkbaar aan de andere kant. Die kan het niet goed zien. Wel met de hand aan. Ja, en dan kun je zitten of staan, maar dan wordt er echt gefloten. En mag Kujovic op de rand van zijn eigen strafschopgebied een vrije trap gaan nemen. Gefloten dus door Braamhaar, die zojuist van een toeschouwer hier bijna een beker bier in zijn gezicht kreeg. Hij keek de tribunes in als een konijn dat in de koplampen loopt te staren. Wat gebeurt mij hier nou? Het scheelde werkelijk een halve meter. Na een duel tussen Leemans en Lasnik die duidelijk geen vrienden van elkaar zijn. Ingooi aan de overkant van het veld. En wie gaat dat klusje voor zijn rekening nemen? Nou, het is Gravenbeek. 15 meter bij de cornervlag vandaan. Laatste 2,5 minuut van deze wedstrijd. Ietsje meer op de klok. Bal is genomen. En dan is daar een kwestie... Ja, van vasthouden of niet. Scheid zegt de vind van niet. En dus gaat het verder. Achterin aan de rechterkant daar. En de bal bij VVV weggehaald bij de strafschopstip. Door de recht. Dan wordt er gestoord door Strihavka. Krijgt hij de bal toch. Gaat de bal bij VVV toch naar voren. Naar Boyman Snelle combinatie. En dan ligt hier de ruimte. Want de ontsnapping is er aan de linkerkant. En waar is dan het schot nou daar van Vujicevic? Maar uh, gepakt die bal... Door Kuyovic. Moussa was helemaal vrij aan de rechterkant. Maar die wordt door Vojicevic niet gevonden. Dit was het moment om Willem II werkelijk naar beneden te drukken richting de Jupiler League. Nu gebeurt dat niet en heeft Willem II nog kansen. Sterker nog, het valt aan met Gravenbeek. Goede sliding op de bal van Leemans. En Ocebo weer weg voor VVV. De ruimtes worden groter, de spanning stijgt. En Oushebo aan de linkerkant. Een meter of vijf over de middenlijn. Bal naar El Akshawi. Ter hoogte van de middenlijn Yoshida, die Japaner. Niet altijd even zeker. Krijgt hem toch bij de recht. En zo zijn we inmiddels aan de rechterkant van het veld beland. Ter hoogte van de middenlijn bij Timi Sela. Striafka jaagt door. Moussa krijgt de bal. Het gaat terug naar de VVV-helft. Minuut 89 staat inmiddels op het scorebord. Lasnik dan met een beuk op het lichaam van Timi Sela. En uh, dat wordt niet gezien. Sterker nog, Willem 2 krijgt hier de bal mee van scheidsrechter Bramar. Vrije trap voor de verkeerde ploeg. Maar dat maakt Willem 2 natuurlijk niks uit. Kujovic staat achter de bal. Nog een minuut en 15 seconden. En dan een paar minuutjes extra tijd. Niet omdat er zoveel overtredingen zijn gemaakt. Wel genoeg. Maar met name omdat er veel gewisseld is. Door Willem 2 bijvoorbeeld. Vrije trap genomen op het hoofd van Yoshida. Boymans kan aannemen ter hoogte van de middenlijn. Geeft hem aan Vujicovic die dat zojuist niet goed uitspeelde. Geeft nu een tekorte bal waar Willem 2 eventjes tussen zit. Dan moet Swinkels ingrijpen ter hoogte van de middenlijn. En Willem 2 daar de bal met Boymans en een herkansing misschien. Moussa aan de rechterkant. Pereira staat tegenover hem. Moussa is er langs. Moussa met een voorzet. En daar is altijd dan weer Arjen Swinkhoff die de bal moet verdedigen. Dat goed doet. In 99 van de 100 gevallen de aanvoerder van Willem 2 haalt de bal bij de eerste paal weg. Moet wel een corner weggeven. Dit levert de tijdwinst op voor VVV. De bloc, die ploeg zal achteraf toch zeggen dat ze de aanval van Willem 2 hebben afgeslagen. Gaatje blijft 5 punten. VVV gaat naar 17. Willem 2 zou in dat geval op 12 punten komen. En dan spelen we nog 6 wedstrijden officieel tot speelronde 34. Corner van Vujicevic genomen. Richting de 5 meterlijn weggehaald bij Willem 2. Toot kan opvangen. Toot houdt het overzicht. Moussa verderop rechts zou kunnen. Moussa met het schot. Pereira krijgt op de binnenkant. Van de schoenen weer een corner voor VVV. Weer een corner als we inmiddels in de extra tijd zitten. Drie minuutjes krijgen we erbij. En Vujicevic heeft geen haast namens de thuisploeg om deze bal voor de goal te gaan slingeren zometeen. Legt hem nu klaar voor die hoekschop dus. Waar zijn de verdedigers, waar zijn de aanvallers allemaal achterin eigenlijk? En is dat waar de bal dan terecht komt? Ja, er wordt ingelopen, maar verdedigd door Levchenko. Omhaal van Leemans. Nou, Dat levert meer hoongelach op dan applaus. En de bal loopt over de achterlijn. En is inmiddels voor Kujovic die pakt snel een nieuwe bal legt hem klaar op zijn 5 meterlijn wacht dan omdat zijn ploeg toch wat meer naar voren moet en zich groepeert te hoogte van de middenlijn. Zoeken naar Janga. Opgevangen door Timicella. Timisela naar Moussa. De sleutel voor succes voor VVV ligt bij hem. Hij wordt nu verdedigd door Pereira. En dan is Richters weg. Houdt hij de bal binnen? Richters, ja. Vrijheid aan de linkerkant om een goede voorzet te geven. Kiest voor de rechter. En dat is geen uh, goede bal die hij geeft op het hoofd van Toot. Dan schiet de bal nog terug en dan levert dat VVV met een klein beetje geluk ook een corner op. Ze hebben er al veel gehad hoor, trouwens, de Tilburgers. Want is het even te kijken op mijn blaadje. We gaan denk ik wel naar tien hoekschoppen in deze wedstrijd voor Willem II. Al die ballen steeds voor Lasnik. De Oostenrijker vanaf de linkerkant was af en toe heel vervelend voor zijn tegenstanders. Maar straalde wel de winnaarsmentaliteit uit. Wie er nodig? Het Bejois verlengt. Maar er is daar iets geconstateerd door de scheidsrechter. Er is daar een duel waar Bejois bij betrokken is. Die heeft pijn aan de rug. En de scheidsrechter loopt even bij hem langs om te vragen of het gaat met de keeper van uh, VVV Venlo. Nou, het lijkt allemaal wel te gaan, maar hij mag wel een vrije trap nemen in zijn eigen 16 meter gebied. Als ik op de klok kijk, zie ik nog 1 minuut 20 voor Willem II om de competitie onderin echt spannend te maken. Maar uh, hoe lang spelen we? Een minuutje. En dat is uh, vermoedelijk voor Willem II niet genoeg. Ik begreep dat we er even uitgingen, maar dat is niet waar. Dus we pakken de laatste minuut gewoon mee met El Akjewi ter hoogte van de middenlijn. En Oushebo krijgt de bal niet. Ingreep achterin van Biemans, Willem 2, Maar de ploeg komt niet meer in aan aanvallen toe nu. En uh, balbezit voor Yusuf uh, El Akjewi. De man die is gehuurd van Heerenveen. Maakt de bal droog. Uh, staat 5 meter over de middenlijn. Dan een duel tussen uh, Biemans en Oushebo. Duwen opzichtig van Biemans in uh, de rug bij Oushebo. En zo mag de conclusie toch meer en meer gaan luiden dat het vanavond niet tot scoren gaat komen. Hier, dat beide ploegen de bal er niet in weten te krijgen. Ondanks een serie behoorlijke mogelijkheden voor Willem II en zelfs de beste kans. Helemaal aan het begin van de wedstrijd gezien met uh, Richters die mocht schieten vanaf de linkerkant. En de kopbal daarna van jan van der Heijden op de paal. Deze vrije trap van VVV is te kort, Wordt weggekopt bij uh, Willem II. Opgevangen door Foujicevic. Zit er bijna op. Een seconde of tien. En daar komt echt niet veel meer bij. Foujicevic. Lasnik moet mee verdedigen. Daar het schot wordt uh, gekraakt door Biemans. Misschien nog één aanval van de bezoekers uit Tilburg. Met Gravenbeek naar voren gespeeld. Opgepakt door Richters. Even in de rug gelopen. Schijtsechter ziet geen overtreding. Lijkt me terecht. En um, toot. Dood met de bal naar voren op het hoofd van uh, Swinkels. En dan gaan er handjes in de lucht bij bijvoorbeeld Ruud Boymans Want dit voelt blijkbaar als een kleine overwinning deze 0-0 bij uh, VVV Willem 2 Gaan wat mensen op de grond liggen aan de kant van de Tilburgers die er werkelijk alles aan gedaan hebben vanavond. Die goed gevoetbald hebben achterin de deur, goed gesloten hebben gehouden, kansen hebben gecreëerd. Wat zat de ploeg van Heerkes niet mee? Het gat blijft 5 punten. En misschien is dat wel het verhaal van Willem II. Af en toe zijn er oprispingen, maar het zit de ploeg gewoon vaak genoeg... of niet vaak genoeg niet mee. Drie wedstrijden zijn afgelopen NAC Tegen FC Groningen eindigt in 0-1. Herakelijs Heerenveen, inmiddels ook afgelopen, 4-2 na een 2-1 ruststand. En VVV en Willem II scoorden niet, het bleef daar 0-0. I let it fall. Set fire to the rain van Adele, was dat Aangeschoven is inmiddels weer Kees Edenbaas, buitenlandredacteur. Uh, Kees, de, de, uh, ja, zeg maar de gevechtshandelingen zijn begonnen, maar dan betekent het ook meteen... dat er uh, links en rechts het ene en ander wordt getoeterd in de media. Uh, hoe is dat tot nu toe? De propagandaoorlog, zou ik maar zeggen? Ja, die is ook in alle uh, hevigheid uh, losgebarsten kun je wel zeggen. Um, de, van de kant van de, de Engelstalige media, dus uh, de, de Britten en de, en de Amerikanen... Daar wordt gezegd dat die, die 110 Tomahawk-raketten die zijn afgevuurd... dat die uh, vooral uh, op doelen zijn afgevuurd uh, in de buurt van, van Tripoli. Op doelen die een bedreiging zouden vormen voor de piloten van, uh, van de Westerse coalitie... om ze zo maar even te noemen. Maar de Libische staatstelevisie die zegt dat er ook uh, burgerdoelen worden gebombardeerd. En wel in Benghazi. Terwijl de Engelsen en de Amerikanen en ook de Fransen zeggen dat ze daar helemaal niet in de buurt komen. Um, niet alleen in Benghazi zeggen de Libiërs, maar ook in Zuwara en Misrata. Daar zouden ook burgerdoelen zijn geraakt door de Amerikaanse tomahawk-raketten. Uh, Bovendien meldt de Libische televisie dat er nu. Uh, Ambulances uh, aan- en afrijden om uh, de burgergewonden uh, uh, af te voeren naar ziekenhuizen in de Libische hoofdstad uh, uh, Tripoli. En um, ja, dat er ook aanvallen zouden zijn geweest op, uh, op brandstoftanks uh, en, en olieraffinaderijen. Dus. Uh, nou ja, nogmaals, ook aan die kant uh, is de oorlog in volle gang, om het maar zo te zeggen. Dankjewel, Kees. Uh, we gaan weer terug naar uh, de sport, het voetbal. Uh, NAC tegen FC Groningen eindigde in 0-1. En dat was, uh, was na een flinke serie nederlagen van Groningen. Ja, toch eindelijk weer een positief puntje. Ook voor de trainer van FC Groningen, Pieter Huistra. Die was blij. Nou, natuurlijk zijn we tevreden met, uh, met die winst hier. Dat hadden we ook nodig na vier uh, verliespartijen. Dus uh, vorige week kon je het al zien dat, het, dat we toch wel een omkeerpunt hadden bereikt. En vandaag was het ook duidelijk te zien. En, uh, ja, een dik verdiende overwinning hier. Maar er was toch wel een, een, een, een wolk nog over het stadion... dat beide ploegen eigenlijk niet wilden verliezen. Ook Groningen niet. Dat was een beetje het uitgangspunt, leek het wel. Nou, kijk, uh, uiteindelijk kijk je naar de kansverhoudingen. En dan uh, ja, heeft NAC, denk ik, geen één. En uh, hebben wij er wel vijf, zes goede kansen. Ja, dan is het logisch dat je hier uh, drie punten meeneemt. Was je tevreden over de eerste helft van FC Groningen? Ja, ik vond dat we, de eerste helft zoek je natuurlijk in de wedstrijd. Je weet nak uit, dat is altijd een vervelende wedstrijd. Dat kan lastig zijn. Avondje nak ook dan? Nou, precies. Met alle perikelen natuurlijk die de club heeft. Dat kan uh, twee kanten altijd op. En, dus daar moet je even op ingesteld zijn als team. Nou, ik vond dat we dat heel goed deden. We speelden heel compact, heel, heel, heel scherp erop als het moest. En, nou ja, we waren toch ook wel steeds gevaarlijker naar de rust toe met de uitvallen. En uh, ja, dat gaf vertrouwen. En in de rust hebben we het nog een keer aangescherpt. En de tweede helft was uh, dik voor ons, vond ik. Mooi goal van Krankvist, hè? Dat is toch een kwaliteit van hem als hij over de as komt. Ja, schitterende goal. Uh, en dan kun je ook zien dat hij natuurlijk wat extra's heeft. Uh, er zijn niet veel centrale verdedigers die dat durven. Er zijn ook niet veel centrale verdedigers die het ook op die manier af kunnen maken. Dan de penalty. Voor je de penalty? Ik kon het eerlijk gezegd niet goed zien. Uh, er was een voorzet en ja, in de melee werd er iemand vastgehouden. Ja, als dat zo is, dan is het een penalty. Tadic mis dan? Uh, streep door de rekening neem ik aan. Ja, als je dan naar ons uh, kijkt, de laatste drie penalty-fist twee keer. Ja, dus dat is uh, een trend die we ook maar snel moeten doorbreken, vind ik. Uh, er waren er net weer zes, zeven vingers omhoog voor de volgende penalty. Dus uh, de jongens hebben er in ieder geval nog vertrouwen in. En ik neem aan dat dit de ploeg ook heel veel vertrouwen gaat geven... om die slotfase van de competitie ja, toch wel wat meer omhoog te gaan kijken. Nou, ik heb vorige keer na de wedstrijd tegen Utrecht... die verliezen we dan wel. Maar heb ik aangegeven dat dat duidelijk een, een keerpunt was. En dat heeft zich vandaag doorgezet. Dat heeft, de hele week tekende zich dat al af. En uh, ja, we hebben nu natuurlijk uh, de interland wedstrijden die komen. Daar missen we weer wat spelers. Maar op het moment dat die weer terug zijn... dan uh, willen we er nog wat van maken van dit seizoen. En nou, uh, uh, uh, dit seizoen is natuurlijk aardig op weg. We staan er heel goed bij en... Uh... Ja, ik, ik denk, en zeker met deze twee wedstrijden in het achterhoofd... dat we klaar zijn voor die laatste reeks die eraan komt nu. Pieter Huistra de trainer van FC Groningen, dat met 1-0 uit in Breda... van NAC Won. We horen in een gesprek met Jan Ros. En dit zijn geluiden die komen uit het stadion waar ook Richard van der Maarten zit. Bijna twee minuten zijn we onderweg in de tweede helft. 1-0 de voorsprong voor NEC in de wedstrijd tegen de Graafschap. Laten we hopen dat het wat beter wordt in de tweede helft. Poepon nu de topscorer van de Graafschap met een steekballetje. Het strafschopgebied binnen. Bargas. Bargas draait. Geeft de bal dan opzij naar Rozen. Voorzet is laag bij de tweede paal. Daar mist alles en iedereen eigenlijk. Breinburg ook. En dan kan Scheunen notabene in het eigen 16 meter gebied de bal wegtrappen Op het hoofd van Perl Frenkel. Komt iets meer tempo misschien nu in het spel van. De graafschap als ik zo de eerste twee minuten zie. rozen via Meijer dan een hoge bal naar Bargas. Die moet daar even achteraan. Wordt verdedigd door Nuitink. En via Nuitink gaat de bal dan over de achterlijn. En dus een corner voor de graafschap na 2,5 minuten in de tweede helft. 1-0 e dus. De voorsprong voor NEC dat goed begon aan dit duel. Met een prima goal van Leroy George. Daarna nog een goed schot van ten voorde op de bovenkant van de lat. Daarna werd het allemaal wat minder. De graafschap kreeg een grote kans via Jury Rozen van dichtbij. Maar daar bleef het eigenlijk ook bij in de eerste helft. Die vooral erg pover was. De corner wordt weggeschopt. Of gekopt moet ik zeggen door NEC. Maar de graaf dan vanuit de tweede lijn met het schot. En daar zit bijna Poupon dan nog met het hoofd tegenaan. Een schot uit de tweede lijn getrapt door Kujala. En bijna was het Poupon die daar de bal kon binnen Schieten voor de graafschap, Wel een tweede hoekschop voor de ploeg uit de Achterhoek. Bal wordt weggekopt. Wederom door Nuitink bij de eerste paal. George verliest dan de bal. Is het Frenkel via Buis dan naar Rozen. En zo komt de graafschap wat dichterbij. Heeft duidelijk plannen om iets van die tweede helft te maken. En het schot van Broekhoff wordt dan nog onderweg aangeraakt. Volgens mij door zomer. En wederom een hoekschop voor de graafschap. Dat is de derde in twee minuten tijd. Beide ploegen hebben overigens 33 punten. Dromen allebei nog een beetje. ...van het linker rijtje, want er zijn veel clubs die daar in de middenmoot van de Eredivisie dicht bij elkaar staan. En als het raar lopen gaat nog in de slotfase van deze competitie... ...dan kan NEC bijvoorbeeld als het vanavond wint van de Graafschap zomaar nog Heerenveen inhalen. De hoekschop van Hugo Bargas, de Argentijn die waarschijnlijk gaat vertrekken bij de Graafschap... ...laag op de schoen van Jordi Buis. Dan gaat de bal terug naar Bargas, hoog naar Kuyala. Die moet dan het luchtduel aangaan en de Graafschap houdt het balbezit via Poupon. Is hem dan kwijt. Dan is het George. Die wordt aangetikt van achteren door Purrell. Frenkel, dat zou een gele kaart kunnen zijn. Maar Jansen houdt in dit geval de kaarten op zak. En daar komt Frenkel aardig goed weg moet ik zeggen. George blijft geblesseerd achter. Het is 1-0 na 5 minuten in de tweede helft. Nog altijd voor NEC. Girl, I guess that's what you might say. I guess some folks brought her up that way. The right side of track, she wasn't born in a way. By. But I'll never, never, never make my baby Uit 1966 alweer, uptight van Stevie Wonder. NAC Groningen eindigde in 0-1 en dat was weer een tegenslag voor NAC. En bovendien na een roerige week met de grote vraag... komt er geld of komt er geen geld? En na die week spreekt Jan Rols met de trainer van NAC, John Karelsen. In hoeverre hebben al die financiële prikkelen... dan toch weer invloed op de wedstrijd vanavond? Ja, moeilijk te zeggen. Ik uh, wil het daar niet uh, op steken... maar het was uh, duidelijk dat het een uh, draak uh, van de wedstrijd was van onze kant. Heeft dat dan invloed inderdaad? Het uh, was misschien onzeker of er überhaupt gespeeld zou kunnen worden. Dat geld komt dan op tafel. Opluchting binnen de selectie, opluchting bij jou. Heeft dat invloed op de voorbereiding? Nou ja, kijk, uh, gisteravond is iedereen ge uh, en gebeld dat het uh, geregeld uh, was. Uh, gisteravond uh, laat. Dat is natuurlijk niet ideaal. Alleen ik vind het te makkelijk om uh, onze prestatie van vanavond allemaal daarop te schuiven. Want ik vond heel veel mensen zwaar onder de maat. Jullie waren bang om te verliezen, eigenlijk net zoals Groningen. Nou ja, het was een beetje een dode wedstrijd. Uh, van beide kanten uh, geen goals of uh, geen kansen. Uh, Groningen wel wat uh, gevaarlijker met spelervattingen, Maar dat, uh, ja, dat weet je, ze hebben veel lengte. Dus uh, dat, dat kon je verwachten. Alleen ik vind dat wij zelf uh, helemaal niks hebben gecreëerd. Uh, weinig initiatief. Ja, ook, ook weinig zelfvertrouwen, weinig agressie. Niks lukt uh, voorin. Dus uh, wat dat dan gaat, hebben we terecht verloren. Veel balverlies ook voorin. He? Leonardo, Jenner, Boussabon. Uh, drie pure individualisten ook. Ja, ik vond de eerste helft dat we nog wel wat vanuit de beweging speelden. Uh, vooral over onze linkerkant. Dus hun rechterkant kwam een paar keer goed door. Alleen in de tweede helft was het te veel lopen met de bal en te veel voor de actie. En te weinig vanuit de combinatievoetballen. En dat, uh, ja, dat, lukte, dat lukte totaal niks, de tweede helft. Dus uh, dat hebben we niet goed gedaan. Hoe zie je nu de nabije toekomst voor NAC dit seizoen nog? Eigenlijk naar boven kijken is lastig. Naar beneden kijken, je hoeft je ook niet te veel zorgen te maken. Is het seizoen een beetje, beetje voorbij al? Nou ja, kijk, je probeert natuurlijk al je wedstrijden nog te gaan winnen. Alleen, uh, het is duidelijk dat je eigenlijk nergens meer speelt. En dat, dat is jammer, want je gunt, de supporters gun je dat. En uh, gezien de eerste helft van het seizoen hadden we dat ook wel verwacht. Alleen, uh, na de winst is het duidelijk dat we, dat we slecht spelen en, en weinig wedstrijden winnen. En dat uh, ja, is nu eigenlijk een beetje, uh, zit je overal tussen. Dat is jammer. Maar uh, goed, we gaan wel proberen de komende wedstrijden nog te winnen. Dat lijkt me duidelijk. En dat zei John Karelsen. Hij is de trainer van dat met 1-0 verloren van Groningen. Thuis was dat. eerst is nog wat uh, uitslagen. Barcelona-Getaffe is 2-1 geworden. Uh, straks om 10 uur. Dat is over vier minuten. Straks, zeg ik. Maar over vier minuten begint Atletico tegen Real Madrid. En uh, Barcelona staat nu acht punten voor. Maar Real kan dat dus tot vijf punten terugbrengen... als ze straks van Atletico winnen. En dan nog uh, KVS tegen AKC Blauw-Wit. Dat werd 16-22. Dan hebben we het weer over zaalkorstbal. Dat betekent dat PKC nog niet zeker is van die vierde plaats. PKC heeft nu 20 punten. Blauw-Wit 18 En er is nog één wedstrijd te spelen in de korfbalcompetitie. KZ, Fortuna en Top plaatsen zich al voor de play-offs. En dan, uh, ja, u hoort wel al dat gejuich in Nijmegen. Maar nog steeds niet voor een tweede goal, Richard van der Maden. Nee, NEC is het een beetje kwijt in de tweede helft. Er wordt hier en daar inderdaad wel gejuichd. Maar ook heel veel gefloten en gemord door het NEC-publiek. Nu misschien een aanval over de rechterkant met George. En de schietkans is er dan van... Toch heel dichtbij hoor. Voor Bassie Bum, de middenvelder van een meter of 14. En hij schiet hem hoog over bij de goal van Boy Waterman. NEC dat veel duels verliest. Een beetje nonchalant die tweede helft is ingegaan. En de graafschap juist, zoals ze dat vaker doen dit seizoen. Opportunistisch, fel in de duels. Ze spelen wat agressiever duidelijk dan in de eerste helft. En dat heeft al geleid tot aardig wat redelijke aanvallen, moet ik zeggen. Breinburg kopt de bal nu door naar Bargas. Die schermt met. Met zijn lichaam de bal goed af tussen de tegenstander in. En dan is het via teamling, is het dan de graafschap via Barkas nog een keer naar de linkerkant. Nee, dat loopt op niets uit. Het blijft hier voorlopig 1-0 voor NEC. Naak Groningen werd 0-1. VVV Willem 2-0-0. En Herakles Heer versloeg Heerenveen met 4-2. Dat waren de uitslagen van vanavond. U hoorde het bij NEC de graafschap. Daar wordt nog een half uur gespeeld. Minstens is het op het ogenblik 1-0. We gaan naar het NOS Journaal met Nonet Wel. Op 1. Sport op radio 1. De Eerdivisie morgen. Ado Ajax. Ajax. Excelsior 20. En dan wint Excelsior zelfs die wedstrijd. PSV Utrecht. Ja, daar is het de derde. En Roda Feyenoord Klein, handig. Probeert daar een man uit te spelen. En West langs de lijn morgen van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws.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 Dat kun je natuurlijk zelf doen, maar je kan het ook laten doen door de erkende Groenkeurhovenier. Als je nou een beetje hulp nodig hebt, neem dan alvast een persoonlijk tuinadvies met de Nationale Tuinadviesbom. De Nationale Tuinadviesbom? Ja, dat is een initiatief van Groenkeur. Kijk maar eens op tuinadviesbom.nl. Ik kan geen dag zonder snel internet. Ik ben ondernemer.